Dit is Joeri Stupinitski met het NOS-journaal. Het nieuwe pensioen binnen de FNV niet kunnen sluiten. De twee grootste FNV-bonden, Advocabo en bondgenoten, noemen de toezeggingen van minister Kamp onvoldoende. Ze zeggen dat te weinig mensen in aanmerking komen voor de regeling waarbij ze kunnen sparen om toch op hun 65ste te stoppen met werken. Maandag komen alle bonden binnen de FNV-Federatieraad opnieuw bijeen... ...om te vergaderen over een gezamenlijk standpunt. De Tweede Kamer debatteert morgen al over het aangepaste akkoord. In de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben veiligheidstroepen... ...een einde geraakt aan de terreuractie die daar gisteren begon. Taliban-strijders schoten toen raketten en granaten af... ...op het NAVO-hoofdkwartier, overheidsgebouwen en diplomatieke posten. Daarbij kwamen negen mensen om het leven... Daarna verschansten de aanvallers zich in een flatgebouw in aanbouw... ...waar ze door veiligheidstroepen werden omsingeld. Na twintig uur lukte het om de zes laatste Taliban-strijders uit te schakelen. Door een ongeluk is een deel van de A27 van Breda naar Utrecht de hele ochtendspits dicht. Volgens de ANWB was er een botsing tussen drie auto's, een vrachtwagen, een busje en een motorrijder. Het is niet bekend hoe de bestuurders eraan toe zijn... Tussen Nieuwe Dijk en Noorderloos staat ruim 10 kilometer file. De ANWB raadt aan om om te rijden via de A15 en de A2. Naar verwachting gaat de A27 tussen 9 en 10 uur weer open. De politie zegt dat er een doorbraak is bereikt in het onderzoek naar de moord op Nicole van den Hurk. Met nieuwe technieken zijn DNA-sporen vastgesteld die vermoedelijk van de dader zijn. Het meisje van 15 werd in november 1995 vermoord teruggevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop... De stiefbroer van Nicole van den Hurk is verdachte. Onderzocht wordt of zijn DNA overeenkomt met de sporen die nu zijn gevonden. Het weer vanuit het noordwesten, toenemende bewolking, later gevolgd door regen, wordt vandaag ongeveer 16 graden. Dit was het. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A8 richting Amsterdam. Voor het knooppunt Koenplein 3 kilometer. A9 Altmaar richting Amstelveen staat 2 kilometer voor knooppunt Raasdorp. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en brug 5. En vanuit Arnhem naar Utrecht staat tussen Maarsbergen en Driebergen ook 5 kilometer. A20 in de richting Hoek van Holland... ...tussen Kropen-Tabrechtseplein en Rotterdam Centrum 3. De A27 Breda naar Utrecht... Daar is de weg dicht bij Kropen-Gorkum. Dat komt door een ernstig ongeluk verderop bij Noordloos. Daar staat een file van 12 kilometer. Verkeer wordt bij Kropen-Gorkum omgeleid... ...via Kloopendijl, over de A15 en de A2. A27 Almere naar Utrecht bij Bilthoven 2 kilometer. En op de A28 naar Utrecht tussen Kropen-Hoeverlaken... ...en Afrit-Maarnstad 5 kilometer.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 Wait, the jobs are choking As this feeling's not so new at all I knew there was something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 You for so many days. Now I'm feeling brave enough. I want to ask you, can I take you out? Hey, what do you say? I'll be throwing pebbles up at your window. So make sure that you're ready when I call. I ain't gonna let you go. I'll speed you up.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 Let's mm -hmm. mm -hmm. Down. We really have a night on the town. You shine like diamond an ice, and I'll show. Sure.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 Dood mijn huis weer heeft gevonden Dan stoort ze maar hart van En liefst uit Londen Van de wereld weet ik niet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 Het prachtigste verhaal oh God, wat is er niet? Gisteren had Ik mis je heren zoen Vandaag uit Braag Een kattenbel Want er is zoveel te doen En morgen als de post, post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 I will love your heart with my